Zoals u ongetwijfeld begrepen zult hebben, vereist het bestemmingsplan voor de afgelegen regio's van de westelijke spiraalarm van de Melkberg de aanleg van een hyperruimtelijke expressroute door uw sterrenstelsel. En helaas is daarin een aantal planeten waaronder de huur op de nominatie geplaatst om gesloopt te worden. Een en ander zal hoogstens twee minuten in beslag nemen. Dank u.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 Sorry, maar wou je zeggen dat we gewoon onze duim hebben opgestoken... en dat er toen een monster met puilopen zijn kop naar buiten stak en zei... Hallo boy, stap in, je kan mee tot de afsluitdijk. Nou, die duim, dat is een elektronisch subheterapparaatje. En die afsluitdijk, die ligt op de sterren van Barnard. Zeg, die verderop. Maar verder klopt het wel ongeveer. Ja. Zeg, en dat monster met die puilopen, Dat is groen, ja. Mooi. Wanneer kan ik naar huis? Dat kan niet. Ah, hier zit het licht. Allemachtig. Dus zo ziet een vliegende schotel er van binnen uit. Jazeker, hoezo?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 Geen paniek. Uh -huh. Dat is het eerste zinnige advies dat ik krijg vandaag. Ja, daarom verkoopt het ook zo goed. Hier, kijk, als je op dit knopje drukt, dan komt de index op het scherm. Miljoenen terug voor je. En nu spoel je snel door naar de V. Kijk hier, Vogonische bouwvloten. Als je nou via dat toetsenbordje de code inbrengt, dan kun je de informatie zo aflezen: Vogonische bouwvloten. Wat te doen als u een lift van een Vogonier wilt krijgen? Vergeet het me. De Vogoniers behoren tot de onsympathiekste volkeren van de Melkweg.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 Ongelooflijk. Ja, helaas ben ik veel langer op die aarde blijven hangen dan de bedoeling was. Kijk, Ik kwam maar voor een week, maar ik heb er 15 jaar vastgezeten. Ja, hoe ben je er eigenlijk gekomen dan? Maar gewoon. Ik kreeg een lift van een treitertje. Huh? Ja, je weet natuurlijk niet wat het is, een trijteltjes treitteltje. nou, dat zijn meestal rijke luisjochies die niets te doen hebben. Ze toeren rond op zoek naar planeten die nog nooit interstellair contact hebben gemaakt. Ga daar dan grond.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 Zetten die overboord. In het gunstigste geval lees ik eerst nog even van mijn gedichten voor. Ten tweede staan we op het punt de ruimtebarrière te doorbreken voor onze de ster van Balaat. Na aankomst daar gaan we 72 uur in Dok... voor een opklabeurt. En iedereen blijft aan boord. Ik herhaal, er wordt niet gepassageerd. Ik heb net een ongelukkige liefde achter de rug.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 En niemand wist veel van de aarde af, hoor. Nou, hopelijk heb je dat een beetje kunnen rechtzetten. Ja, ik heb een nieuwe beschrijving naar de redactie gesend. Er moet nog wel wat in geschrapt worden, maar het is toch al een hele verbetering. Oh, hoe laat de nieuwe tekst dan? Grotendeels ongevaarlijk. Grotendeels ongevaarlijk? Eh, zo ligt het nu eenmaal. Ja, we zitten wel op een andere schaal, Hugo. Oh, Oké, okay, Amro, daar kan ik in meegaan. Trouwens, ik zal wel moeten. Zeg, waar zijn we nu? Niet ver van de ster van Barnard. Maar het is een prachtige ster. Een soort verkeersknooppunt in de hyperruimte. Van daaruit kun je vrijwel overal heen. Uh,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 En toen de gezagvoerder van Vogel begon te lezen... ontlokte deze reactie aan Amro Bank. <tie> en deze aan Hubert Veld. <tie> <tie> broedig krok, grotend. Zoals gij bent beter. Vlugget, geit in de brein. Ga beter. Op. Ik ben u. Drak of roezend mijn vervremdste vormingen. En beswalk op hier mijn vertratenis.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 Het Transgalactisch Lifters Handboek is geschreven door Douglas Adams en werd vertaald door Jean Commandeur en Rien Verhoef. De rolverdeling was als volgt: Verteller Herman van Run, Hugo Veld, Marnix Kappers, Amro Bank, Luc van der Lagemaat en Praktopper Volgens Schnouts, Joop Reinholds. Geluidsrealisatie: Fred de Beer, hierbij geassisteerd door Tin Jonker, Herbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam, productie: Martin Kliever... Productieassistentie Helene van Marissing en regie Vincent van Engelen. Zeker vooral uh, de metafysische metaforiek vond ik verrassend goed overkomen.